Israël heeft ook nog een hele zware taak, namelijk het vervullen van het zwaard van de Messias. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom bij deze aflevering van Eindtijden -proficie. Hoe moeilijk is zo'n taak? Ja, kijk, Israël is nu eenmaal de Knecht des Heren. Heer Jezus is natuurlijk de eerste Knecht ja. des Heren. En daarna wordt Israël vaak genoemd als Knecht des Heren. Ook de gemeente is knechten want ze zijn het lichaam van Christus. Mm -hmm. Ze zijn de voeten van de heer Jezus die het evangelie brengen. Mm -hmm. Ze zijn de mond van de heer Jezus, zijn de handen van de heer Jezus die barmhartigheid brengen. En ze zijn we allemaal knechtjes. Ja. Het stikt vaak van de, de kleine baasjes dus en het barst ervan. En daarom bast het zo vaak uit elkaar. Ja. Maar knechtjes, en een van de taken, de belangrijke taken voor Israël, is het woord van God mm. doorgeven. Dat hebben ja. ze goed gedaan. Uh, letterlijk. Nu kan een, een, een Joods jongetje kan gewoon de Bijbel lezen. Mm -hmm. en probeer, bij de, probeer de Statenvertaling maar eens te lezen. Niet? Maar ja. ze hebben dat heel nauwkeurig en goed doorgegeven, het woord van God. Ja, de overlevering heeft uh, door de eeuwen gewoon plaatsgevonden, ondanks ja. alle verstrooiingen. Ja. En dan is Israël als heer, zijn toetssteen voor God zegen. Nou, die steen die krijgt heel wat dreunen ook. Ja. Heel zwaar. Uh, ze zijn ook om zegen te brengen. In deze. En in Psalm 149 lezen we dat Israël ook de zwaard van de Messias is. Dat lezen we in vers 4. Maar dat is een wat minder prettige functie. Dat is niet zo prettig, dat zullen we wel zien zo. De Heer heeft een welbehagen in zijn volk. Hij kroont de ootmoedigen met heil. Nou, zijn nog. Nederig, zachtmoedig, ootmoedig is dat. En wat doet het dan? Vers 6 staat het, wat er dan gebeurt. De lofverheffingen van God zijn in hun keel. Dat is al mooi. Maar wat is er nog meer? Een tweesnijden zwaard is in hun hand. Hmm. Het zwaard van de Messias. Ja. Uh, geestelijk bedoeld? Nou, laten we even verder lezen. Mm -hmm. Vers 7. Om wraak te oefenen aan de volken, bestraffingen aan de naties. Zij ja, moeten de straffen van God uitvoeren. Hm? En wat nog meer? Om hun koningen met ketenen te binden. Dat is wel zielig voor uh, koning willem Alexander dan. Om hun koningen met ketenen te, bieden, te binden. Hun edelen met ijzeren boeien. Om het beschreven vondst, vonnis aan hen te voltrekken. Zat er ook nog bij. Dit is de luister van al zijn gunstgenoten. Zo. Dat moeten we nog maar eens nazoeken in de Bijbel, of wat er allemaal <coughs> gebeurd is. Ja. Ze hebben een, twee snijden zwaard. En ze hebben lofprijs, onderlofprijs. Dus het gaat om straf en wraak aan de volken. Hun machthebbers worden gevangen genomen. Het gaat om het uitvoeren van Gods vonnissen. Enkele voorbeelden. Joshua voerde het vonnis van de Heer uit over de volken van Canaan. Mm -hmm. Het volk Israël, dus de, de directe nakomelingen van Abraham, mochten niet naar het land Canaan, ja. Want 400 jaar kregen ze uitstel om zich te bekeren. Dat zegt de Heere God tegen Abraham. En daarna moest Jozua dat uitvoeren. Ja. Die moest het land uitjagen. En gaan we nog verder. Koning Saul die moest Amalekietes straffen, mm -hmm. namens God. Die werd erop uitgestuurd om ze te straffen. Nog een voorbeeld: David, die versloeg Goliath met de Filistijnen. Waarom? Dat zegt staat in Samuel. Staat dat? Zij en Goliath die de God van Israël. Ja. En David, die uh, slingerde daar een steentje naar hem toe. Dat kon hij natuurlijk goed als herder. Ja, zeker. En hij ja. trof hem en hakte zijn hoofd eraf. Nog eentje. De Assyriërs, die hadden eerst het Noordelijk Stammenrijk in ballingschap gevoerd, Samaria veroverd. Mm -hmm. Ze hadden het grootste deel van eh, het, het Tweestammenrijk al veroverd en lagen nu tegenover Jeruzalem om dat te veroveren. Ja. Het was een hele spannende tijd, dan was de profeet Jezaja die bemoedigde Hiskia. Ja. En eh, Hiskia die bad, kreeg een boze brief. Van die, die Sanherib. Legde die voor God neer. en Die legde hem neer in de tempel, die brief. Ja, ja. Hier moeten we doen. Ja. En de heer die trad handelend op. En het zwaard dat was nogal pittig. 185.000 soldaten, die kwamen waarschijnlijk door een of andere wilde epidemie die daar rond rondwaarde, kwamen om. Is even goed wat. 185.000, was het ook in één nacht? Dat was in één nacht, ja. 185.000, dat is heel veel. Dat is heel veel, ja. ja wat... en we lezen daar zo makkelijk overheen als we het, als we het lezen, maar als je erbij stilstaat, 185.000, staat, ja, in, in, in, in, in de Eerste Wereldoorlog was het ook niet leuk, hoor. Er kwamen er ook tienduizenden om in een, in een veldslag met mosterdgas. Ja, maar die duurde vier, vijf jaar. Dit is in één nacht gebeurd. Ja, maar dat waren veldslagen. Ja. Het waren... Maar goed, uh, maar goed, het was niet zo goed. Weet je, wat mij zoveel zeer doet en wat ik denk de Heere God ook zeer doet: dat in de eindtijd met die openbaringen van uh, in, in Johannes, ja. uh, een derde van de mensheid kwam om, een kwart van de mensheid. Ja, precies. Vreselijk. Ja. Dit is zo erg. Ja. En daarom begrijp ik het ook wel, eerbiedig gesproken: dat de Heere God de, de mama ja. man mee wacht en maar hoopt dat ze zich bekeren. En daarom staat dat in, in ik, ik kan dat niet genoeg benadrukken, staat dat voortdurend in openbaring. En toch, het lijkt alsof de heilige geest huilt, en toch bekeerde zij zich niet. Dat is erg. Dat is heel erg. Nou, Israël die speelt daar een rol in die straffen. Uh, gebeurt dat ook. En er staat ook over Asser, over die 185.000. Er staat onder Hiskia, uh, waarom worden ze zo gestraft? Omdat gij tegen mij hebt geraasd. Dus het gaat altijd tegen God. Ja, uiteindelijk gaat het tegen God en ze razen dan tegen God. Ja. Waarom doet u dit, heer God? En waarom dat? En u bent een vrede God, een slechte God. Ja, dat is heel erg. Nou ja, en het is vaak dan ook wel heel, helemaal niet te begrijpen, omdat diezelfde mensen God niet willen erkennen. Ook oh, dat, en, en ja. En toch geven ze hem de schuld. Ja, ja, ja, ja. Ja, des mensen zijn eigen dwaasheid verderft zijn weg, zat in de spreuken, en dan is zijn hart nog boos op de heren. Ja. Dat is precies wat hier gaande staat. Dat is wat hier gaande is. Ja, ja, ja. Dat, dat gebeurt ook. Ja. ja, nou, in onze tijd, waarom is Israël nu het zwaard van de Messias? Ja, en wanneer? En wanneer? Ja. Nou, ten eerste, om de islam te beschermen. Want al die oorlogen. die geschieden in de naam van de godheid van de islam. De meeste. De, de, ja, vooral die, die, die laatste oorlogen. Mm -hmm. die er nu gaande zijn. En, die, en, en wat nu gaande is. Want, want de Tweede Wereldoorlog, dat was geen. Nee, maar oorlog. die oorlogen van Israël, 1948 mm. en 1956. De, ja. Ja, die, uh, dat was ja. de, de Sinaï-campagne, 1973, 1967. Het, uh, en. Dat merk je ook, dat, dat sommige jonge moslims die gaan zich afvragen, is daar niet iets mis mm -hmm. met ons geloof en we verliezen het allemaal maar. Ja. En uh, dan gaan ze zoeken op het internet, dat kunnen ze natuurlijk ook, dat mm -hmm. kan iedereen. En die komen dan het geloof gelovende Jezus tegen en zeer velen die komen nu tot geloof. Of ze komen tot geloof door een droom? Ja, ook dat gebeurt heel vaak. Die de, de moslims of de Arabieren, die ja. dromen meer dan, dan, dan wij in ons hele leven bij elkaar dromen. Ja, het is mooi dat de heer Jezus zichzelf aan hen laat zien. Ja, dat is prachtig, ja. Maar ook door deze, door, door deze dingen gaan, gaan ze op een gegeven moment zoeken. Ja. En ook dus, de islam wordt duidelijk vernederd. Waarom? Omdat God ook deze mensen een kans geeft. God heeft ook de moslims lief. Die wil ook verschrikkelijk graag dat zij... Uh, ...zich buigen voor de Heer Jezus. Ja, maar de wereld zou zeggen van een beetje rare manier. Als je ze lief hebt, dan moet je dat ook met liefde laten zien en niet met het zwaard. Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat dat ook gaat. Niet door het zwaard, maar wel door het feit... ...dat uh, hun duidelijke religie en hun duidelijke godheid... ...een enorme nederlaag leidt. Mm -hmm. En dat die God van de Bijbel... ...die God van Israël... ...toch de Almachtige blijft. Mm. Nee, dat, dat, dat vind ik zo vreemd niet. Dat mensen dan gaan zoeken... vooral jonge mensen gaan dan zoeken. Mm. Nee, die gebruiken ook uh, af en toe een hersenen. Ja. Nee, maar dat is uh, heel belangrijk. En kijk... ...ook om de wereld te, te beschamen. Weet je... ...die anti daar is God het niet zo happy mee. Ik, ik zal laten zien wat erover staat. En dat slaat ook hier op wat jij net zegt. Psalm 129, vers 5. Ja. Beschaamd zullen worden, daar heb je het, ze worden beschaamd. En terugdijn ze allen die Sion haten. Al die Zionisten worden op een of andere, de anti zionisten worden op een of andere manier beschaamd. Ja. En, en, en dat kan dan een gevolg hebben, dat, uh, dat moslims uh, gaan zoeken op het internet. naar het evangelie, of, ja. of, en daar komen ze vanzelf tegen. Mm -hmm. Dus zij zullen, en, en als de kerken dat doen, krijgen ze ook nog een, een verrassend oordeel. Zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort eer men het uittrekt. Dus al die antisionistische kerken, die uh, verdwijnen als sneeuw voor de zon... Ja, ja, die... Dat zie je ook wel een beetje gebeuren. Dat zie je. Dat zie je. Kerken de, de kerken gesloten. blijven leeglopen. Ja, maar er worden ook steeds meer gesloten. Direct, ja. verkocht. Uh... Ja, geleegd. Ja. En er worden, sommigen worden zelfs tot, uh, tot moskee omgebouwd. Ja. ja. Nou, heel erg. Ik, dat doet mij persoonlijk zeer. Ja. Dat doet me verdriet. Hm? Maar hier staat het. Beschaamd zullen worden. Wie worden beschaamd? Wie ze terug? Waar lopen de kerken leeg van? Allen die Sion haten. Mm. En dat is in feite anti zionisme ja. Hetzelfde woord is dat, Sion ja. haten. Ja. Zij zullen zijn als gras op de daken. Dat verdort eer men het uittrekt. Eerst wordt de leer wordt verdort. Er is niks meer aan. De kerken hebben geen boodschap meer. Ze verdwijnen hier in Nederland als een, een, een, een reliquie uit het verleden. In, in, in de marge van de samenleving. Mm. Ja, een gezellige praatgroep of minder gezellige. Ja, de kerken hebben niks meer te brengen. Nee. Dat, is heel ver... dat is heel verdrietig, is dat. Want ze hebben zo'n machtige boodschap dat verdort, daar zijn ze nu aan bezig, eer men het uittrekt, ja. eer het uh, afgelopen is. Waarmee de Maaier zijn hand niet vult, nog de garven binden zijn arm. Er is geen oogst meer. Er is geen oogst van nee. zielen meer. Er is geen, geen mensen die komen daar tot bekering. En de voorbijgangers die zeggen niet in vers 8, de Heeren zegen zij met u, wij zegen u in de naam des Heeren. Nee, het is, het is precies wat er in deze tijd, is er wat, wat er gaande is. En er gaat wonderbare dingen gebeuren nog steeds met Israël. De wereld die probeert Israël te boycotten. Ja, daar praat ze in de Tweede Kamer over... Ja, moeten... Het is bijna weer een proces van kauft ja, niet bij Joden. Vooral met Joden die in, in hun eigen vaderland wonen, in de gebieden. Ja, zodra we dat noemen over de Tweede Wereldoorlog, dan zeggen we ja, afschuwelijk. Maar als we nu het over de boycott hebben, doen we eigenlijk precies hetzelfde. Ja, het precies hetzelfde. En wat is het antwoord van God? Wat vinden Isaiah 60? Alles vinden we in de schrift, als je maar zoekt. Isaiah is behoorlijk bezig geweest. Uh, Isaiah, maar die was ook heel lang profeet. Ja. Kijk, die profeten hebben andere profeten, dat zijn niet zo min. Want die hebben natuurlijk ook veel meer gezegd. Mm -hmm. uh, zelfs Obadja, die was een profeet, die heeft maar één bladzijger gepreden. Ja. Maar een rabbijn die heeft me eens uitgelegd, die zei... ...die hebben veel meer gezegd, maar alleen wat voor de eindtijd... ...of voor onze tijd, of zelfs voor alle tijden nog relevant is... Dat heeft de heilige geest in de schrift de waard. Ja, ja, ik vond een heel... zou bijna kunnen verstandige dingen zeggen, hoor. Ja, ja, zeker. Nou, wat is Gods antwoord op de boycott? Dan gaan we dan. Nou, ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Um, vers 5, Isaiah 60, vers 5. Dan zult gij het zien en stralen van vreugde. Wat, waarom stralen van vreugde? Zij alle verzamelen zich, komen tot u, uw zonen en dochter komen van verder... Uw dochters worden op de heup aangedraagd, dat is allemaal al gebeurd en dat gebeurt nog steeds. Dan zult uw hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden. Ja, in mijn uh, vertaling staat de uh, rijkdom, uh, oh ja, de zee. Ja. Ja. Ja. Het vermogen van de volken zal tot u komen, staat er dan. Zo. Ja, en, en dan, ja, die, die betalen voor dat gas, wat is zelf uit. Uh, uh, het leviat uh, aan gasveld. Maar ja, dat is het omgekeerde van wat uh, de uh, anti-boycott wil bereiken. Of ja, wat de boycott wil bereiken, anti-Israël. Ja, ja, ja. tuur. En uh, de Chinezen die waren zo op dat Israëlische gas. Ja. En die zeggen: Nou ja, we willen gas van je kopen. Dan bouwen wij een, een, een, een, een grote haven en een spoorlijn van Eilat naar Ascalon. Ja, ja. En dan kan je. Nou ja, en dat, dat, dat gebeurt ook, concurrentie voor het zuurskanaal. maar daarom is uh, al Sisi en eigenlijk ook de voorgangers van hem zijn dus bezig om een parallel zuurskanaal uh, ja, ja. aan te leggen. Ja. Het is allemaal heel boeiend wat er gaande is. Ja. Uh, en er zijn nog veel meer dingen. Dus ja, is is... eigenlijk antwoord God, uh, zeg maar, ten aanzien van die boycott, met, uh, alleen maar dingen die ten goede van Israël komen. Ja, ja, ja. Hij geeft hem de verborgen schatten. Ook dat, ja, de verborgen schatten der aarde ook ja. nog eens een keer ergens. Ja. ja, dat is natuurlijk olie en gas. Ja, ja. dat is de olie die ze inderdaad. Ja. En dat is het, het goud waar we een vorige ja. uitzending over gehad ja, hebben: het goud voor de Tempel. Ja. Bij Elaad. Ja. En zo zegent zijn volk. Mm. En, maar toch een dus, andere Dus de wereld kan boycotten wat ze willen, maar God draait het om. Uh, ja, tuurlijk. Hij, hij laat zien dat hij de God van Israël is. Ja. Erkende men dat nog een keertje. Ja. Nou, en, maar wat gebeurt er? Dat herkent men niet. En, en ook daar tegen de mensen die daar niet op letten. Op het handelen van God, wat mm -hmm. we uit de schrift niet, uh, Kijk. men zegt wel eens, hij plukt hier een tekst en daar een tekst. Ja. Maar, ik, maar ze... het probleem is, ik pluk te veel. En het past allemaal in dat ene schema. We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Ja. Ja. Israël is dat drie moet je keer Israël is drie keer op weg naar Canaan geweest. Ja. Eerste keer uit Egypte, mm -hmm. en toen kregen ze bij de Sini het woord van God. Ja. En nog steeds geldt: hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Ja, tweede keer onder Ezra en Nehemia en Zerubabel uit de Babylonische ballingschap. Ja. Dat ter voorbereiding van de komst van de Heer Jezus. Ja, klopt. Het woord van God kwam tot ja. hen. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd, maar ook dit woord van God is hun ja. toevertrouwd. Daarom zijn er nog Messiaanse Joden. Mm -hmm. In het hart van Israël leeft de Heer Jezus nog. Zeker. En nu krijgen we de derde tocht. Eh, niet uit de Babylonische ballingschap, maar uit de ballingschap onder alle volken. Ja. En wat is dat nu? ter voorbereiding van de afsluiting van alle beloften en van het komende koninkrijk. En dat is het. Maar daarin speelt Israël ook nog een rol. Daarin is Israël ook nog de knechten des heren. Ja. Ja. En dragen ze ook nog het zwaard van de Messias. En dan lezen we in Psalm 8, 28, vers 5, over ons. Omdat zij niet letten op de daden des heren. Mensen letten er gewoon niet op. Ze zien het niet. Ze willen het ook niet zien nee. door hun eigen theologie ja. voorop te stellen. <coughs> maar er zijn mensen die het wel zien. Ja. Agnosten. Mm -hmm. ik, ik durf zijn naam bijna niet te noemen. Hij heet Geert van Voren. <laughs> ja, maar die ziet het wel. Ja. Ja. Ja, maar hij is duidelijk geen christen. Nee. Hij is een agnost. Ja. Dat is iemand die niet zegt, God bestaat niet. Dus, je, je weet het gewoon niet. Ja, maar, maar die zien het ook. Mensen die laat ik zeggen, hun gezonde verstand en hun hersenen gebruiken, die trekken de duidelijke op. En zij zien ook de gevaren die eh, zeg maar, het allemaal met zich meebrengt. Ja. En die zien ook hoe gevaarlijk dat verdrag is. Wat eh, Obama en Kerry eh, triomfantelijk gesloten hebben met eh, Iran. Met Iran. Ja. er staat zelfs in het verdrag <coughs> dat eh, de, de G5 plus 1 dat is de groep die uh, dat verdrag hebben gesloten mm -hmm. met Duitsland, dat die niet zelf de controles uitvoer, uh, kon, uh, uitvoeren, maar dat Iran zelf de controles moet regelen. Ja, ja, het lijkt wel of je een wolf aanstelt tot wachter van ja. het kippenhok. Het, het, het is gewoon te gek om los te lopen. Ja. En er staat ook een regel, dat stel dat er een land is, dat de atoomproeven van Iran dwarsboomt, Amerika zal de Iran beschermen tegen dat land. Dat is een hele vreemde constructie. Nou, dat is een duidelijke constructie tegen Israël. Ja. En, en zo is het helemaal niks. Ja, maar ja, over een paar weken dan komt die stemming in het congres. Ja. Ja. Het is bijna zeker dat ze tegen zullen stemmen. Ja. Maar nou ja, Obama die de, gebruikt dan zijn macht. Dat doet hij, hij doet niks anders dan zijn macht gebruiken. Ja. Nou ja, even hier even verder mee. Omdat zij niet letten op de daden des heren... ...nog werk, op het werk van zijn handen... ...wie niet let op de machtige daden... ...niemand is als gij, heren, groot en machtig in daden en in werken... ...zal hij hen afbreken en niet opbouwen. Dat geldt. In die regel van Genesis 12 vers 3, ik zal zegenen wie u zegenen hmm. en vervloeken die u vervloekt. Ja. Maar dat geldt ook in geestelijke zin. Ja. Ik heb het wel eens in een artikel ook geschreven, zonder Israël geen opwekking. En dat, dat zien we nu ook, hij zal hen afbreken en niet opbouwen. Nou, dat, dat zijn hele belangrijke dingen. We moeten letten op het de tekenen der tijden. Die en tekenen... op wat God daarin doet. En kijken wat God daar duidelijk in doet. Ja. En daar horen dus ook die, die, die bloedmanen bij. Want God heeft de zon en de maan en de sterren gesteld tot dag en nacht ja. enzovoort. Maar ook tot tekenen aan de hemel. Het ja. staat niet in deze vertaling zo die wij gebruiken. Maar het staat wel in, in, de, in de Statenvertaling. Ja. In die oude Statenvertaling ja. staat het wel. Ja. En ook in de Engelse vertalingen vind je dat ook. En daar moeten we op letten. Moeten we eerbiedig op letten. En ook, niet zeggen zus en zus en zo, maar ook als ik het goed zie. Dat, ja, in de tussentijd moeten we wel nuchter blijven. Ja. Want er zijn nu ook mensen die zeggen, ja, 23 september, dat is een belangrijke dag. Want uh, er zal de opname naar de gemeente plaatsvinden. Nou ja, goed. Ja. De heer Jezus zegt zelf dat hij niet weet... Uh, de dag of de uren weten de we niet. Dat weten. Dat en ja, bovendien je... hebben wij in een vorige aflevering van deze serie al vastgesteld... dat eigenlijk er nog wel nodig moet gebeuren voordat het zover kan Redelijke zijn. Profetie, als je, ja. je Gods woord goed kent, dan zou je niet kunnen zeggen dat het volgende maand of de 23 september is. Ik heb nog wat mensen, uh, voordat het, het verschrikkelijke woord van jou weer komt... Heb ik nog wat mensen die ik graag noemen wil? Ja, ga je gang. Die uh, wel letten op de teken der tijden. Ja, die waren ik heb dat. Ik heb al iets verteld over Raagab de Hoer. Ja. Ja. Dat was een flink vrouwtje. Ja. En die uh, de Israëlische spionnen die daar binnenkwamen in haar café, die uh, op de muur, die werden door haar verborgen. Ja, klopt. Dan moet je toch ook wel, uh, wel, wel lev in je lijf hebben. De koning die kwam bij de, of tenminste zijn soldaten. Lever die kerels uit die bij jou zitten. Ze had ze al verborgen. Ja. Zij ligt straal. En ze zegt, ja, die zijn net vertrokken. Ja. Ja, door de poort, ze zijn die kant op gegaan. Ja. En dan legt ze uit aan die spionnen waarom zij haar leven riskeert notabene. Uh -huh. Haar leven riskeert, want ze had gehoord van... ...de tekenen der tijden, de machtige daden van God voor zijn volk. Ja. De doortocht in de zee, het verslaan van allerlei koningen. Ja, had ze van gehoord. Ja. En daar had ze de consequenties uit getrokken. Ja. En, dat is wat en ze geloofde ook in God. Ja. Want ze zei, ik weet dat de Heere uw God... Ze bemoedigde Israël ook nog. Mm -hmm. Ik weet dat de Heere uw God... ...die <hast> zal uh, dit land aan Israël geven. Ja. En denk dan aan mij, alsjeblieft... En er waren nog meer mensen? Er waren nog meer mensen, ja. Dat waren de mensen in, in, in, in het stadje Gibeon. Jozua ja. kwam eraan, ik zal even <coughs> kijken waar Gibeon in Jozua 9 staat. Had. Dat is wel heel interessant. Uh, Jozua was, was druk bezig uh, het, het, het land Canaan te veroveren. En de mensen van Gibeon, de gemeenteraad, die uh, kwam met elkaar. Wat moeten we doen? Zeiden ze tegen elkaar. Ja. ja, zei een groep, we moeten ons aansluiten bij de tien koningen van Canaan. Kunnen we ze misschien verslaan? Nee, zei de leiding. Dat volk is zo machtig. Ze hebben Och van Basan en Sihon van Hezbon, dat hebben ze verslagen. En Egypte, al die mm. dingen. Dat is verschrikkelijk geweest. Moeten we dan doen, vluchten? Waar moeten we dan heen? Ja. En toen kwamen ze tot een list. Ja. Nee, ze verbonden zich ja. als reizigers uit een zeer ver land. En het brood dat was geschimmeld, namen ja. ze mee. Ja. En dat lag wel ergens in een oude, in, in een oude kast. Ja. En ze komen eraan. Nou, zeiden ze tegen Jozua, wij komen uit een zeer ver land. Mm -hmm. En uh, we hebben gehoord van uw machtige God. We hebben gehoord en willen een verbond met uw sluiten." En er staat hier zo, zo grappig. Uh, zij, uh, zij raadpleegden de heren niet, staat er in vers, ja. uh, vers 14 ja. en 15. Dus kon het maar zo gebeuren. Ja, en het ging helemaal mis. Ja. Maar het ging voor Gibeon ging <laughs> het wel goed. Het goed. En dan later ook nog. Hè? En, veel later ook nog, want de ark werd daar bewaard. Ja. En, en ook in Kiriat Jeerim. <laughs> ja. Want er lagen nog vier of vijf dorpen rondom Gibeon. Mm -hmm. ja. En die werd ook gespaard. Ja. En dat was Kiriat Jeerim. Ja. En vele van de kijkers zullen er wel geweest zijn. Ja. En daar werd de ark bewaard een lange tijd. Mooi. Die heidenen daar werden eer gegund om de ark des Heeren, het heiligste voorwerp van Israël, om dat te bewaren. Dus de Gibeonieten waren zo slim om deel te krijgen aan de zegen van de Heer? Op een listige wijze. Op een wijze. Bijna op een oneerlijke wijze. Ja, onze tijd zit erop. Wat? Onze tijd zit erop. Wacht even. Ja, chibi... Zij hoorden van Gods machtige daden. Zij kozen moedig voor Israël. Ze geloofden het woord, want zij, zij, ook zij zeiden, de kanaan is voor jullie. Ja. En, en, en ze waren, de, a, reageerden mm -hmm. op een slimme wijze op de woorden gods. Ja. En de Heere God, die honoreerde dat. Ja, precies. En, en eeuwen later waren ze nog dienstknechten van de Heere God. Mooi, hè? Het is mooi allemaal, ja. Nederland kiest toch voor Israël, ja. heb toch de moed, heb toch de moed meneer Koenders. Ja. Om, om, om niet dat, dat gezeur en, en, en de leugens van, van, van die Palestijnen te luisteren. Mm. Heb toch de moed, kerken, om, om, om zonder allerlei uh, halfslachtige moties, mm. om puur achter Israël te gaan staan. Want dan zul je ook weer groei zien. En we zullen, het, we zullen nog een zege krijgen van nee. de Heer. maar de Heer geeft. Uh, het is niet veel tijd meer. Nee. Dank je Jan voor deze bemoediging. Heb moed om Israël te zegenen. In uw persoonlijke leven, in uw geestelijke leven. Maar ook Nederland, politiek gezien. Als wij Israël zegenen, dan worden we gezegend. En zal het Nederland ook goed gaan. We gaan naar de laatste aflevering kijken de volgende week. En ik hoop dat u daar dan bij zult zijn. Graag tot dan. De heren, ben niet veranderd. Dat, dat moeten we goed onthouden. God is een onveranderlijke God. God verandert zijn plannen niet. God verandert zijn keuze van Knecht niet. God verandert niet. God is altijd dezelfde.